Toestellen vertrekken tot meer dan een uur later dan gepland. En alle toestellen moeten gediced worden. Betekent dat romp, vleugels en staart sneeuw en ijsvrij worden gemaakt, terwijl passagiers in het vliegtuig zitten. En verder zorgde de sneeuw op de wegen tot nu toe nog niet voor veel problemen. En in Brabant vraagt de politie vandaag mensen extra op te letten op sneeuwvrije daken. Er kan mogelijk een hennepkwekerij onder zitten. We willen het graag weten als daken ondanks de sneeuw donker blijven... twitterde de, po de politie. In januari viel een hennepkweker nog door de mand... omdat er op zijn dak als enige in de straat geen sneeuw lag. Het weer nog. Vanavond en vannacht trekt er een nieuw neerslaggebied... met regen, natte sneeuw of sneeuw over het land. Ook kan het ijzelen. De temperatuur kan iets onder de nul uitkomen. Morgen wordt het in de loop van de ochtend droog...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu Entertainment for You. En toen was het zo. Ja, en toen deed hij het niet. Nee. Nou ja, als de liefde over is, dan gaan we dan maar uh, verder met... Uh, ja, Daisy Talens en uh, welkom bij het tweede uur van Entertainment for You. Ik kijk je aan voor jouw verdriet, ik weet wel dat gaat De liefde dood alles verkloot Terwijl ik er alles aan wou doen Een vragende blik Waarom nou jij en ik We hadden alles anders gepland Ik laat je los Tegen beter weten in, Want het gaat niet meer Het heeft geen enkele En als de liefde over is, hier op die 106.9, 104.5 op de kabel... en natuurlijk 24 uur per dag op de TV-tekst hier in Zandvoort. En u luistert naar Entertainment for You. Mijn naam is Fred Heij. Ik zou zeggen, een hele goede avond. En als u net uh, zit te eten, eet smakelijk. We gaan uh, lekker verder met Henk Dame en Laat Me Alleen. En dit keer uh, met gang uit, denk ik. Entertainment for You. Meer dan radio.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 Sta bij mij voor jaren in het krijt Je bent me nu voor altijd Altijd, altijd kwijt dame en laat mij alleen natuurlijk uh, ja, uit vervlogen jaren van André Hazes het, uh, ja, het volgende plaatje waar ik ga draaien, dat wordt aangevraagd door René Meijer uit uh, Apeldoorn en die wilde een, een lekkere gouden ouwe horen uit de piratentijd en uh, Andy, ik mis je Money happy birthday Ik ben er niet die met zo alleen. zo Ja, dat was hij dan uit de Gouden Oude Doos. Uh, Andy. En die. Uh, en ja, die geven een, een Valentijnsconcert uh, Weg vanavond natuurlijk, uh, van natuurlijk. Van, uh, van 8 tot 1. Uh, in, de, in de manege. Ja, waar die, uh, waar die dus uh, uh, eigenaar is van, uh, van die manege. Ja, dat was hij dan. Ik mis je, Andy. En uh, ja, we gaan verder met Menzina. En zij hebben het overlaat me. <middels> moment dat ik jou rezaal. Ging mijn hart al overstaat, was een hard gelap Wat ik dacht, wat ik in jou zag, Het leek zo fantastisch mooi, maar het was gewoon 27. Ik ga voor. So in my Fles laten staan, Just Ray. En uh, ja, we gaan lekker verder met uh, Pierre van Dan en een echte vriend. Blijf lekker luisteren hier op die 169. Mijn naam is Brit uh, Heij, ondergetekende. Tot de is van 7 uur met Entertainment voor You. Soms als het even tegen zit. En je hebt de boot weer geur. Dan is het goed u weet dat er toch al. je En iedereen loopt met een boog om je heen. Dan weet je wie je vrienden zijn. Want die laten je niet in de steen. Verliest, vergeet het ze op een Dat doet alleen een echte vriend. Pierre van Dam En uh, dat allemaal hier op 206.9. We gaan lekker verder met... Uh, ja, met wie? Met wie? Stefan, uh, Stefan Bloemsma. En ik wil, ik wil vrij zijn.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 wil vrij zijn en zweven op de wind Ik hoop dat ik het geluk weer bind Kom niet bij me aan Ik laat jou echt staan Het ging jou niet om mij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 To jest, know what je am saying? I je, saying that I am saying that I am saying that I am saying that I am Allemaal vanuit uh, de Adriatische kust. Goran Karan. En Ako ToeiSV. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Dit is uh, ondergetekende Fred Heij, Hier bij CFM Entertainment For You. En dat allemaal tot de klokjes van, uh, ja, van 7 uur natuurlijk. Zoals u gewend bent. En uh, ja, Oeh, uh, ja, dat is lekker. Zeker weten. Wesley Bronkhorst en uh, het gemis.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 Het wordt steeds maar sterker. Ik vlaag je na, je zegt niets terug. Dit gemis is oneindig. Ik kijk in de verte en ik slaal op de vlucht. Dit gemis kent geen ruzies, geen winnaars, maar tranen. Maar Er staan de pijn en alles daarbij worden. En s'nachts in mijn troon kan ik alles verklaren. Het gemis is van binnen, ik kan dit niet winnen. Zonder jou hier aan zijn. Zonder jou aan zijn. Het blijft toch ook een, een heerlijke zanger. Wesley Bronckhorst en uh, het gemis...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 Maar van het end hier bij CFM 106.9, 104.5 op de kabel en natuurlijk 24 uur per dag. Ja, op TV-tekst hier in Zandvoort. We gaan natuurlijk lekker verder met de muziek van Willem Bart en Lieve Heer, heb medelij. Hé, hey, Fred, hij draai nog eens een plaatje. Mensen samen te zijn. Hele leven liefde geven, zonneschijn. Worden zij soms bang voor wat eens komen zal? Dan hoor je hun smeken overal. Diepe Heer, heb medelijden, al voor ons een plaatsje vrij. Wij willen zo dolgraag altijd samen zijn. Eenmaal klimmen wij omhoog, samen langs de regenboog Schrijft u nu vast op hoe onze namen zijn Lieve Heer, heb medeleid. eenmaal is het hier voorbij Zet u niemand boven tussen A en mij De tijd die gaat naar boord. eens mag de hemel boot. Maak ons dan blij en haal een plaatsje vrij Op deze aarde raak je kwijt Je verdwijnt, er komt een einde de tijd Moedersiel, alleen maak je je laatste reis En dan zoek je naar het paradijs Lieve Heer, het medeleid. al voor ons een plaatsje vrij Wij willen zo dolgraag altijd samen zijn omhoog, samen langs de regenboog Schrijft u nu vast op hoe onze namen zijn en Lieve Heer heb medeleid. eenmaal is het hier voorbij Zet u niemand boven tussen Aar en mij De tijd die gaat naar boord, eens wacht de hemel boot. Maak ons dan blij en hou een plaatsje vrij Willem Bart en lieve heer, heb medelij. We gaan verder met Antonio en hij hebben over boem boem. The dance was the left.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 Antonio hier bij CFM Entertainment voor You tot de blokjes van 7 uur. en uh, We gaan lekker verder met Dienst Saunders En hij heeft het over 1, 2, 3. Wat is het weer gezellig, hè, Fred? Heij? 1, ik laat je nooit alleen. 2, zo'n jongen is geen 1, 3. Als ik je vormen zie, dan weet ik pas hoeveel ik van je 4. Voel wat ik zie. Als je twijfelt of ik echt wel om je geef, dan begin ik weer met één. E.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 Ik twijfel of ik echt wel om je geef, dan begin ik weer met één. Hoe veel ik van je vind. Begin ik weer met 1, 2, 3. Laat ik je voelen wat ik zie. Als je twijfelt of ik echt wel om je geef. Dan begin ik weer met 1. Oh, oh, oh. no, no. 1, 2 en 3. Zo, nog 10 minuten en dan zijn we weer aan het eind van het programma Entertainment for You. Maar eerst nog een beetje lekkere muziek van Rijmerga. En.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 zes minuten te gaan. Entertainend voor Johan Reimerga was dit en uh, wat ben ik dom geweest. We gaan verder met Jeffrey Jason en uh, ja, we zijn uitgepraat. Ik voel diep van binnen dat jij wil beginnen over iets wat jou echt raakt. Jouw leven was niet heel eenvoudig door alle.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 Ja, Jefje Jezus was dit en zijn we uitgepraat Ik zou zeggen Bij deze alvast uh, bedankt voor het luisteren En uh, ja Volgende week ben ik er eventjes niet Ik zou zeggen Dus uh, tot over twee weken Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken Mijn naam is Wethij, dit was Entertainer for You Trachtotomens tot Marcze Święty Nowsi słowoga stosętrę lasu Docił nogi nogi prođu na brzinu, ubi silu, da ti život odmahd pruži sve. Ali vjeruj zlato moje, ja sam iskren, ja te volim, znaj da tako stvari ne stoje. I ja, da čuvam nas, da ponizim. Oh, will never let go. But if Zie kriega, je je de liefde moet beheersen. De eerste keer dat ik mijn leven, alles, dat het het En Zoiets over